Raymond Serre met het NOS-journaal. ...met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp binnengebracht van het jaar ervoor. In 2015 waren dat er 6100, 800 meer dan het jaar ervoor. Een kwart van alle patiënten was jonger dan 18 jaar. In deze groep zijn het vaker meisjes die met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp belanden. De afgelopen 10 jaar is het aantal behandelingen voor een alcoholvergiftiging met 73 gestegen. Ook het aantal behandelingen voor ongevallen waarbij alcohol in het spel was nam toe naar ruim 15.000 mensen in 2015. Die stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal 55 plussers dat na een ongeval met alcohol hulp zoekt op de eerste hulpafdeling. NS-personeel wil maandag het werk in de avondspits neerleggen, onder meer omdat de directie over een tweede conducteur op dubbeldekkers niet nakomt. Ook zijn de machinisten en conducteurs bang dat ze op vaste routes worden ingezet. De ontevreden NS'ers willen maandag aan het einde van de middag bijeenkomen op het Amsterdamse Centraal Station voor een groot werkoverleg. Een woordvoerder zei tegen het ANP dat hij een grote opkomst verwacht van collega's uit het hele land. En als dat gebeurt, heeft dat gevolgen voor het treinverkeer met name rond Amsterdam Centraal. De actie is een initiatief van het personeel. De vakbonden FNV Spoor en VVMC zijn niet bij de organisatie betrokken. Een speciaal politieteam gaat overlast van drugsdealers, zakkenrollers en dronken toeristen in de binnenstad van Amsterdam aanpakken. Burgemeester Van der Laan heeft dat toegezegd aan de gemeenteraad. Het team bestaat uit handhavers van de politie en de gemeente. Het team gaat vanuit het Wallengebied werken. Bewoners en ondernemers ervaren steeds meer overlast door de toegenomen drukte in de stad. Begin oktober hield de politie daar al een extra handhavingsactie waarbij 300 overlastveroorzakers zijn opgepakt. Het weer vanavond overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Vannacht blijft het zacht met minima van 9 tot 12 graden. Morgen eerst veel bewolking. In het Noordoosten kans op wat lichte regen. Later klaart het op. De zon schijnt af en toe. Het wordt een graad op 15. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Yo, Drew, let me explain to you what happens when you get involved with a girl. Yo. Then she's just sweet as a Kit Kat Your heart goes pit pat Next thing you know they're saying bombies, this and bomb me that You buy clothes and food They're in a lovey-dovey mood Next day she's getting rude You gotta deal with an attitude But since you're the one that's rapping to me Ain't no happiness See, I'm not the hurt you're looking for I've been hurt before but no more These kind of losses Forces a brother to get raw To so tell the truth You probably won't even score the time living nowadays And it pays It happens to me no more times You tell your friends how you just a brother Playing for a lollipop But he was such a sucker But well, I depend on no one Cause women don't keep me swimming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 En je moet af en toe nog wel eens eventjes weer teruggrijpen op het verleden. Dat doe ik dan ook. Ik kwam ineens denk ik, hé, hey, dat is toch wel eens weer eens een gaaf nummer om eens een keer te draaien in deze Alternative FM. Uh, om je veren vanuit het verleden niet uh, te verliezen en ook niet af te schudden eigenlijk. Want je blijft natuurlijk ook uh, toch wel een beetje zo'n uh, piraatje wat je vroeger uh, gedaan hebt in uh, de jaren 80. En uh, dus hebben we deze fijne fijne Rick van Mantronics weer eens even van stal gehaald. Got to have your love. Uit het fantastische jaar 89. <lacht> ja, zo ging dat vroeger. Dus um, uh, Welkom bij dit uh, tweede uur van Alternative FM. Ik zal gelijk ook meteen de orde gaan herstellen. Want anders dan denkt iedereen... van, wat is er met die koper aan de hand? Zeg? Uh, gaat die nou ineens uh, allerlei rare, rare fratsen uithalen? Ja, dat uh, was ook wel eventjes nodig. Want uh, je moet af en toe ook gewoon uh, laten weten... dat je uh, ooit als etenpiraat uh, bent begonnen. En dan uh, draaide je dus op zo'n zolderkamertje als daar de uitzendingen begonnen. En uh, we daar ook uh, de boel uh, de lucht in slingeren... Uh, draaiden we. Dus dit soort uh, werkjes, uh, dat moet ik erbij zeggen. De inspirator van het uh, grote geld. Dat waren natuurlijk de etenpiraten in Amsterdam. Maar ja, ja, daar is die ook weer. Ferry Maat. Ja, die. Ik uh, ben toevallig ook nog... een persoonlijk vriendje uh, op uh, Facebook van hem. Dus dat uh, zit wel goed. Uh, goed, nu even weer... Uh, de ouderwetse rock roll Baby Blue... van Penelope. Dat uh, snelle werk, wat we kennen uit de jaren 60, van onder Ronnie James Dio uh, zit er een beetje in. Um, Billy Idol haal ik er een beetje uit. Nou, er zit er eigenlijk van alles in. Maar goed, uh, Will O. The Wisp van General Redbeard. Die jongens die hebben uh, afgelopen uh, nou, maand ook hun EP gepresenteerd. En uh, ja, dat uh, moesten we natuurlijk ook naar uh, het nodige doen. Storm Coming heet de EP. En we draaiden de vierde track daarvan. Daarvoor, Baby Blue, dat is alweer van een, uh, van een album van Penelope, die al uh, een tijdje uit is. Ik geloof uh, uit 2014 stamt dat uh, ding. En uh, dat uh, nummer, dat, uh, dat album, dat heet volgens mij Bounce Back, uh, als ik het uh, wel heb. Daar is het uh, op uh, terug te vinden. Maar goed, dat uh, voor de mensen die uh, een beetje uh, in uh, de, de rock zien, uh, een beetje zich ophouden. Uh, geldt uh, niet meer voor deze band... want Floor van den Berg... De, de, de frontvrouw van deze band... die werd uh, een beetje... verliefd op een uh, man... uit uh, een ander gebiedsdeel... in de wereld. En dat ligt niet naast de deur... ik geloof uh, in de buurt waar mijn zijn zussen tegenwoordig uh, bivakkeert ergens in Australië of Nieuw-Zeeland. Daar uh, in die nou En dan is een, uh, een toekomst voor Daydream Delusion echt niet meer uh, weggelegd. Hoewel, misschien je weet het maar nooit of de band ooit nog een doorstart maakt. Want dat moet je dan natuurlijk altijd maar afwachten. Maar dat nummer dat blijft nog altijd heel erg mooi om naar te luisteren. Revenge van Daydream Delusion. ...die het eigenlijk niet meer nodig heeft hoor, eerlijk gezegd. My Baby, met het uh, tweede album wat ze hebben uitgebracht. Geloof ik, 2014 alweer, Chaminade. En dit uh, is een uh, single die ze eruit uh, hebben gehaald. Uprising, daarvoor hoorde je Revenge van Daydream Delusion. Het nummer wat, uh, of tenminste, het bind uh, bestaat niet meer. En dit vind ik zo gaaf nummer terug te vinden op het laatste album. Silver van Astrid G.T. Driver. Ga je volgende week de EP release party van Jo Marches beleven. Want daar zal dat allemaal te zien zijn. Ze heeft het artwork af. De EP gaat heten Silver and Gold. Dus daar kan je dan terecht. En Batobe zal de, uh, ja, een beetje de support uh, gaan doen voor uh, Jo Marches. Die om, dacht ik, ja, die gaat uh, wat later beginnen. Want uh, uh, als je om... Uh, 9 uur aanvangt en het duurt tot twaalf uur s'nachts... dan ga je niet om negen uur zelf euh, beginnen, nee. Dan laat je Tobe euh, beginnen en dan zal dat ongeveer drie kwartier duren. En dan vanaf een uur of kwart over tien... dan zal Johanna, want uh, daar uh, hebben we het over... want zij schuilt achter Joe Marches. Uh, het een en ander gaan uh, laten horen van die EP. Dus we zijn zeer nieuwsgierig, want uh, we zullen hem zeker ook gaan... Uh, Draaien, tenminste een aantal tracks van die EP. Gaan we daar laten horen bij uh, Alternative FM. Want als er een, uh, ja, een talentvolle muzikant is, dan is zij het wel op dit moment. En ik zou bijna zeggen, let op haar. Want in 2017 zou zij wel eens een van de grote uh, doorbraken kunnen zijn in uh, Nederland, muziekland, om het dan maar zo te zeggen. Dat uh, zal ik uh, gewoon uh, keihard uh, en durven. Die wetenschap durf ik wel aan te gaan. Um, dan hebben we nog een hele mooie uh, liggen... van uh, de, de, de, de, de ploeg van Innercore Music. Ludovic. En dat is een remix. I want you, but you're not only one. I don't want you to love. Play your song just for me. Feel. I don't want you to feel... Oh me. And I've always had a heart. We still wander in a lonely, lonely blue. This will be. Ooh, yeah. Ooh. Mother taught you how to treat a lady, how to gracefully walk these shoes. But it won't help you know as long as you. Ooit hoop ik nog eens een keer dat Linda Kreuze haar werk nog weer eens laat horen in de volle bandsetting. En dan klinkt het toch even net wat rauwer en uh, ja, wat ongepolijster dan... Dat het nu al klinkt. Lonely Blues van uh, Linda Kreuzel hoorde je. Daarvoor hoorde je uh, nou ja, onder andere Joe Marches en The Night. En natuurlijk Ludovic. Ja, dat is uh, van Inner Core Music. En uh, dat nummer, dat, uh, wat je hebt uh, kunnen horen: I Want You, But You're Not The Only One. En het uh, is uh, uitgebracht op Innercore Music, dat zei ik al. Uh, goed, we gaan uh, weer eens even kijken wat we nog. Uh, ja, die hebben we ook nog. Weer het, eh, uh, het, uh, ja, wat, wat ook weer het ongepleiste werk uit het noorden van Noord-Holland, zou ik bijna zeggen, is my warrior mind van Mr. Dark Horse. zo noisy zijn, dat hebben we inmiddels al. Uh, dat weten we inmiddels al van deze gasten uit uh, Noord-Holland. Uit de buurt van Hoorn, daar komen ze vandaan. En uh, dat uh, is uh, deze band Mr. Dark Horse en is My Warrior Mind. Um, dan uh, kom ik ineens, uh, bid ik ook weer eens even driftig in gesprek met een van de voormannen van Sam Mysterio. Die hebben ook wat. Zal ik even wat uh, stiekem al wat laten horen, want... Is toch wel, uh, wel heel erg uh, grappig. Uh, tenminste, dan moet, dan moet ik dus nu wel even wat, uh, wat kunnen laten horen. Kom op, vriend. Kom op. Kom op. Of uh, gebeurt er nou niks? De teaser. De teaser van Sam Mysterio op Facebook. Nou, ik uh, pleur het geluid uit, maar er uh, komt helemaal, gewoon helemaal niks uit. Uh, dus even kijken of ik ze op een, uh, op een, een of andere YouTube-kanaaltje uh, kan uh, vinden, want dan. Uh, ga ik daar eens even zoeken of daar uh, nog iets uh, is. Uh, ja, dat gaat, uh, gaat hem beter worden, denk ik. Kijk, dit is hem dus. Voor liftoff, off de ascent-engine would push the eagle into orbit. Voor deze één manoeuvre, deze engine would have to work. There was no alternative. We listened to the countdown from the moon. Het uh, klinkt uh, echt als een soort wall of sound, eerlijk gezegd. Dat uh, album dat moet gaan eten. Trans-Earth Injection. En de releasedatum staat uh, gepland op februari 2017. Dus uh, we hebben nog wel even. Maar ik denk dat de heren al een aardig eentje op streek zijn om het, uh, ja, het uh, al af te maken. Tenminste, de, de werkjes zijn denk ik voor een groot deel al helemaal klaar. Goed, uh, meestal zou ik altijd uh, samen met Marcus hier uh, gezegd hebben tot volgende week. Maar uh, Marcus is er niet, dus doe ik het zelf. Uh, Goed, volgende week zitten, zitten we hier ook. Maar dan hebben we hier een uh, grote vriend in de studio uit Noord-Ierland. En dat is Rob Murphy. Dus uh, volgende week hebben we weer gewoon live muziek bij ons. En dat uh, vinden we dan wel weer leuk. Of buitenlanders uh, gesproken, die dan, uh, ja, waar we eigenlijk dan wel een uitzondering voor maken. Dat is ook bijvoorbeeld Mind of Max. En hij heeft zijn materiaal uitgebracht bijvoorbeeld... Op het label van King Forward Records. Nou, we doen het nog een keer hier dus vol. Wat mij betreft tot volgende week. Dag.